Uur. Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bij een brand op een varkensboerderij in Heusden in Brabant... zijn duizenden varkens omgekomen. De brandweer heeft het over 8000 dode dieren. Zeker twee stallen staan helemaal in brand. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat naar andere stallen. Over de oorzaak van de brand in Heusden is nog niets bekend. Frankrijk wil de tolpoortjes op de snelwegen vervangen door een elektronisch betaalsysteem. Op drukke dagen, bijvoorbeeld in de vakantie, zijn de poortjes een bron van ergernis door de lange wachttijden. Dat veroorzaakt ook veel luchtvervuiling. De Franse minister van Verkeer wil een tolsysteem met elektronische kastjes in de auto. Een andere mogelijkheid is online registratie van het kenteken, zodat er achteraf kan worden betaald. In Amsterdam zijn twee mannen opgepakt op verdenking van drugshandel. De Amsterdammers van 62 en 69 zouden onder meer cocaïne en amfetamine hebben getransporteerd naar Denemarken, Zweden en het Verenigd Koninkrijk. De Deense politie had om de arrestatie van een van de twee gevraagd en wil dat die wordt uitgeleverd. In hetzelfde onderzoek zijn op drie plaatsen onder meer in België panden doorzocht. Of dat wat heeft opgeleverd is niets bekend. ZZP'ers in de bouw zijn steeds minder vaak verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid, zegt Belangenvereniging Zelfstandigen Bouw. In 2010 was 72 procent van de leden verzekerd, dat aantal was vorig jaar meer dan gehalveerd. Volgens de vereniging weigeren veel verzekeraars zelfstandige bouwvakkers vanwege het verhoogde risico op gezondheidsproblemen. Opnieuw is een van de oprichters van het Italiaanse modemerk Benetton overleden. Gilberto Benetton overleed in Treviso. Hij was 77 drie maanden geleden, overleed zijn broer Carlo. Benetton kwam in de jaren 90 in het nieuws met spraakmakende reclamecampagnes. In augustus was er kritiek op Benetton na het instorten van de brug in Genua. Benetton is groot aandeelhouder van de wegbeheerder.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 er was er ook een in het pak bij, en die leek precies op een jeugdkiek van mij, weet je nog wel ooit? Oh, Wij kiekten al zijn leuke dingen weer.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 en vind ik weer zo goed dat ik je tienmaal leuker vind Bij sport en spel, je er in de wind Dat vind ik weer zo goed, dat ik je tienmaal leuker vind Als een jongen met een meisje wandelt, gaat, vraagt hij, zie de gij mijn heren Voor hem maakt de meisje zich dan kussen laat, vraagt hij, zie de gij heren een eeuwig nieuwe vraagje Stemt het paardje o oh zo blij Want je weet de antwoord dan een kus ze zijn er keren bij Doe je en mij mijn hoe schat Sleeps mich mij, dat is Zee in hem heren Ja, ze luipje, ze voelt Zee de is, ik zie je toch zo geren En zo blijft De wereld draaien Door de vluchtje romantiek ik zie de geheimen keren met muziek. Daarom vraag ik zie de geheimen keren met muziek.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 Voor de oorlog, man en simuler. Kent het eraf, middelbare dame? Of komt u in moeilijkheid, het taas? Een staaf voor hoe bestaat het? Waterverf, bijt u denkt den? Bent ook een Is maar een nest. De pol.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 Ja werden wij een paar stonden mee samen op de stoep van het stadhuis ik heb Spierenmijn speelt heel de dag liedje van lief en leven. Zonnestraal, laat het vrij door open vensters zwijgen, tot het dringt in het hart van groot en klein, zing. De orgelmaal draait onvermoeid de zwengel. Eerst links dan rechts, terwijl het orgel haalt. En schokkend slaat een blond gelakte engel op het firmament met hout. Zijn arm de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 the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 Maar natuurlijk een van van kapellen. Heinoen. Ziet Gij en Geer. En ook deze. Orkest zonder naam. Het Zeven Dagen Lang. Zeven dagen lang. Een cowboy in Texas. Nog altijd een cowboy. Hier maar Texas zal Texas niet wezen wanneer daar geen cowboy meer is.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 er is geen meisje dat lacht als jij. Geen meisje zo zacht als jij. Geen meisje is zo rond en dik, dus ben ik in mijn schik. Met Tonia, Tonia, man in de rotte hotsesa. Driemaal in de, hotza, de, rond de, hotza, de, rond de hotza, Met Tonia. Ja, iedere dinsdagochtend hoort u hier op de lokale omroep CFM Zandvoort. Alleen maar mooie oud hondonstalige hits En op een zaterdag.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 Nu die keer, wij, well, wij. Well. Zie elke morgen, zie elke middag, zie elke avond weer. Drie keer alle dagen, maar wat is nu de keer? Speel de hele morgen, speel de hele middag, middagzaam bij je zeen. Dan waren alle dagen vol vuur en zonneen.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 Gewoon papa bijzonder goed getroffen, we voelen ons gezworen kameraden van elkaar. Dat wij zo graag boodjachten, vindt mama een catastrofe. Ons bondgenootschap ziet zij als een permanent gevaar. Maar trekt zijn lelijk snuit, we gaan toch vanavond uit. Hey, hey, hey,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 Net als de gitaren, zoom, zoom. Net als alle stalen, roem, roem, roem, zo gaat het rond. Maar je kijkt naar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 Roem de trom, maar je naar mij niet om. Is ik maar ploep ploep, waarom? Ja, dat was muziek van Trea Dops met de Ploem Ploem Jenka. En daarvoor hoorde u truskoopman zit dik Doren met een recht en een afrechts. En tot zover ook deze uitzending van Zandvoort uit Zandvoort. Uiteraard aanstaande zaterdag tussen 1 en 2. In de middag wordt het programma nogmaals raad. Ik wens u nog een hele fijne week. Ik laat u achter met Corrie Brokken, met Mieloord. En ik zeg tot ziens. Voor mij ben jij een lord. Zo op en top een heer. Dat ik ver... Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van...